Het staat bij het RWS Journaal. staat dreigt in te grijpen in de thuiszorg. Als gemeenten niet de afgesproken bedragen betalen aan zorgorganisaties, wil hij deze nu nog vrijblijvende afspraken bindend maken. De thuiszorgorganisaties luiden gisteren de noodklok... over de volgens hen bodemprijzen waarvoor gemeenten de zorg willen inkopen. Daardoor krijgen cliënten niet de juiste zorg... en dreigen organisaties failliet te gaan... Zo werd vrijdag bekend dat de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland, TSN, op omvallend staat. Gescheiden vrouwen en weduwen in Saoedi-Arabië krijgen meer rechten. Ze mogen binnenkort zelf een aantal gezinszaken regelen, zoals de inschrijving van kinderen op school. Nu hebben de vrouwen daar nog toestemming voor nodig van de ex-man of van een rechter. De Saoedische vrouwenrechten zijn tot nu toe zeer beperkt. Zo is Saoedi-Arabië het enige land waar vrouwen geen auto mogen rijden. Langzamerhand verandert het beleid wel. Binnenkort zijn er bijvoorbeeld voor het eerst lokale verkiezingen waarbij vrouwen zich kandidaat kunnen stellen. Griekenland heeft minder financiële noodhulp van Europa nodig dan gedacht. Minister Dijsselbloem zei dat in een debat in de Tweede Kamer. De eurolanden zegt de afgelopen zomer een nieuw steunpakket toe van ruim 85 miljard euro. Maar de Grieken zeggen nu dat 70 miljard voldoende is. Volgens Dijsselbloem gaat het weer beter met de Griekse banken en daarom is er minder geld nodig. Patiëntenorganisatie NPCF roept zorgverzekeraars op te stoppen met het aanbieden van budgetpolissen. Mensen met zo'n polis kunnen niet in alle ziekenhuizen terecht. Daardoor krijgen ze te maken met lange reistijden en lange wachttijden en soms met minder goede zorg. Volgens de NPCF hebben verzekeraars de plicht om voldoende zorg van goede kwaliteit te bieden. De budgetpolis staat daarmee op gespannen voet, vindt de patiëntenorganisatie. Het weer overwegend bewolkt en vrijwel overal droog. dus af en toe wat zon en de temperatuur ligt tussen de 10 tot 12 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het nws Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat momenteel geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met nu. De Vinyljaren. Ja, welkom terug bij de Vinyljaren, dames en heren. Het radioprogramma dat aandacht besteedt aan vinyl. O, oh, de gisteravond. Oh, sorry. Ik hoorde gisteravond trouwens een opmerking over antieke media en zo. Toen hadden ze het over cd's en, uh, en zo. En uh, toen werden de, de grammofoons die in de studio niet eens genoemd. <laughs> nou, je moet je weten. Worden nog intensief gebruikt hoor, die oude platenspelers. En dat wordt steeds intensiever, want vinyl gaat de cd ruim overleven. Laten we dat maar vast eens even vaststellen. En ook de stickies en alle computerspul. Want, weet je, mensen willen gewoon iets in hun handen hebben. En dat is het mooie van een LP. Dan heb je wat in je handen. Een prachtige hoes. Meestal een prachtig kunstwerk natuurlijk. En dan zo'n plaat. Jongens, dat geeft toch een veel ander gevoel. En Zo'n klein stikkie. Nee. nee. Ja. Dus, we houden de grammofoon in stand. Ja, vandaag even niet, want we hebben geen klassiek -album, klassie album vandaag. U weet hoe dat komt. U nee, kunt lekker stemmen op onze ja. Vineel 50. En ook doen, hè? Uh, nee, onze Vineel 40. Ja. ja. Onze eigen Vineel 40. Nee. Maar uh, we even ja. kijken. We gaan weer even uh, natuurlijk naar die uh, vinyl 50 nu. De, ja, ja, ja, uh, top, ja, ja, De top 50 van. Uh, we gaan naar uh, de top 50. Ja. De, ja, en dan zien we steigert. Ja. Vorige week hebben we er al wat van gedraaid. Er kwam een nieuw binnen op 39. Ja. En uh, nu gestegen naar nummer 26. Kijk. Eric doen? Clapton, ja. Slowhand at 70, ja. live at the Royal Albert Hall. Ja. En dan had ik vorige week nog een beetje moeite om iets bruikbaars van hem te vinden van dit album. Maar ik heb inmiddels al heel veel gevonden. En uh, Dus we gaan uh, lekker luisteren naar Eric Clapton. I Shot the Sheriff. Slowhand at 17. Live at Royal Albert Hall. Daar komt hij. I'm Ja, dat is Eric Clapton. Slow hands at 17 live in de Royal Albert Hall. Concertengelegenheid van zijn. Dit jaar bereikte 70ste verjaardag. Woehoe! Jawel. Ja, ja. Zo. Oké. Okay. Nou, welkom terug. Gezellig. We gaan weer verder met uh, uh, wat werk uit de Vinyl 50. De nieuwe binnenkomers ja. hebben we gehad. De top 3. Oh, we moeten de top 3 nog doen, trouwens. Dat hadden we vergeten. Oh, ja. maar helemaal vergeten. Nou, laten we daar gewoon lekker mee beginnen. Uh, dan gaan we de top 3 doen. Ja. Helemaal gezellig. Nou, nummer 1 ja. kunnen we vergeten, want die, uh, daar is geen link van. En dat nummer, dat hebben we al genoeg gedraaid. Nou, uh, is nog steeds... ik hoor al van diverse kanten van... als ik het nou nog één keer hoor, dan ga ik gillen ja, <laughs> ja, precies. Dus nummer 1 is uh, Adele met uh, het album 25. Maar daar ja. zijn nog geen uh, digitale uh, versies van. Nee. En uh, dus... dus uh, nou ja, en om nou en weer hello. een keer hello te we gaan draaien, hello. Dat, uh... dat vinden we een beetje te ver gaan. Dus ja. we houden het bij nummer 11, of bij nummer 2, uh, en nummer 3, en nummer 2. Ja. En nummer 3 uh... is Jeff Lins' Elo. U weet dat uh, 14 jaar lang heeft hij geen album meer gemaakt. Het laatste album dat hij bracht, uitbracht was in uh, 2000, rond 2000. En dat heette Zoom. En uh, nu eindelijk, dus uh, afgelopen maand, is er een nieuw album uitgekomen. Alone in the Universe van Jeff Lins'. Ilo. En dat is best wel weer lekker. Het is gewoon. Uh, er is niks veranderd. Ik bedoel het had net zo goed die oude P kunnen zijn. Klinkt precies hetzelfde, maar het zijn wel weer nieuwe liedjes. Jeff ja. Lins Elo. En wat heb je gekozen? Uh, alone in the Universe. Dat is een prachtig liedje. Ja. Dit is Jeff Lins Elo. En eigenlijk net een beetje als met uh, Phil Spector. Hè? Alles wat de man aanraakt. Dat, uh, dat klinkt ongeveer hetzelfde. Hij heeft ook. Uh, <laughs> <laughs> ja, dat is zo. Hij heeft ook het nieuwe album van Brian Adams bijvoorbeeld uh, heeft hij geproduceerd. Ja. En het is, dat zou gewoon van Ilo kunnen zijn. met zang van Brian Adams. <laughs> dat ja. is gewoon zo. Ja. En daar uh, was meer gezegd. Ja, er zijn mensen die zijn er helemaal gek op. Ik, ik vind het ook wel goed. Maar na een, een uurtje heb ik er wel genoeg van. Dan, dan, dan weet ik het wel. Als alles zo'n beetje echt hetzelfde klinkt. Ja. Goed, dat was nummer drie in de vinyl 50 top 3. En uh, we gaan verder met uh, nummer twee. Dat is uh, de Urban Dance Squad. Ja. Tja. Dat moet ik me daar nou weer bij voorstellen. Nou ja, ja, we gaan het horen. Ja. <laughs> uh, nou, ik pak gelijk het bovenste nummer. Dat heet Fastlane. and grow and let that green flow. It's night for you, bro, but I'm not impressed, no. Dat is wel genoeg. Eentje is meer dan zat. Dat ja, vind ik wel, ja. <laughs> oké. Okay. Ik zou zeggen, ik kan er niet vrolijk van worden. Maar goed, oké. Okay. Nou goed, de top drie dus. Adel op nummer één. En uh, ja, zo zie je, als je als advies besluit om je album selectief uit te brengen. Uh, dus niet op alle uh, streaming media neer te zetten. Ja, dan kunnen sommige mensen die, die andere streaming media niet gebruiken. Die kunnen hem dus niet draaien. Dus, en Hallo, uh, dat hebben we nu zo langzamerhand uh, genoeg gehoord. Uit en treuren. Uit en treuren. En uh, dat, uh, dat vind ik nog wel een keertje mooi geweest. Dus, nummer 1, uh, die moeten we even te goed houden... tot het album gewoon ook inderdaad bijvoorbeeld op Spotify beschikbaar is. Dat is nog niet zo. Dus, jammer, maar... Helaas. Juist, precies. Hé, hey, ik zie Bob Dylan voorbij komen. Ja, ja, ja. Wat is het van Bob Dylan? Draaien. Nummer 39 in de Vinyl 50, dames en heren. De the Bootleg Series. Ja, dat is een Volume prachtig. 12, de Cutting ja. Edge. Ja. ja. ja, die, ja. Staan, die staan wel allemaal op, op, op Spotify, hè? al die albums. Dat is wel leuk. Daar kun je het tenminste dan eens uit kiezen. Goed, de um, Bootlegs. Uh, en wat gaan we draaien? Wat ga je uitzoeken? Mm. Jij, jij mag dat allemaal doen. Uh, pledging, pledging My Time. Oh ja, die is mooi. Yeah. Baby got jealous. She took five trips with the hobo and left me here alive. Now I'm pledging my time to you, hoping you'll come through too. My baby Now he wants to steal me I'm pledging my time To you Hoping you'll come through too Well come with me baby I'll take you where you wanna go If it don't work out right You'll be the first Het is dan heel interessant als je dat dan beluistert. En je weet hoe het uiteindelijk dan uh, op de plaat is gekomen. Het is een nummer wat uh, oorspronkelijk voorkomt op uh, LP Blonde om Blonde. dubbele LP van Dylan uit 1966. En daar staat hij ook op. Maar dat is een totaal andere versie. Het is echt helemaal compleet anders. Uh, speelt hier speelt hij bijvoorbeeld in een, een shuffle ritme. En, en als je de, de plaat hoort zoals het uiteindelijk dan erop is gekomen... dan uh, dan is, het, dan is het gewoon een halftime blues. Dus, dus dat is een, een groot verschil. Nou, oké. Okay. Uh, ik zie de Vista Club. Dat vind ik wel leuk. Daar wil ik wel even wat van doen. Ja. Dat vind ik wel gezellig. Oké. Ik zie het allemaal voorbij schieten. Ik denk, uh, we zijn ja, gewoon. Ja, ik een was beetje, even aan het scrollen. We zijn gewoon dwars door die hele top uh, 50 aan het, aan het rommelen. Om te kijken wat we leuk vinden om voor u te laten draaien. En aangezien de Buena Vista Social Club. Nog steeds heel populair is, die oude mannen. Ze zijn dik in de tachtig en ze maken nog steeds muziek daar van mannen van Cuba. Het is nog steeds leuk en daarom gaan we er iets van draaien. Ja, klopt. En uh, we gaan luisteren naar De Camino a la Vereda. Zo. In Spanje gewoond of zo? Ja, klopt. Niet uitwijken. Niet naar rechts, niet naar links. Hij kan alleen recht uit. Een trein kan u dus niet ontwijken. De gevolgen vallen altijd in uw nadeel uit. Meent-ie dan nou? <laughs> ja, dat was een jingle uit de oude Veronica-tijd. Ja, de gevolgen <laughs> vallen altijd in uw nadeel uit. Ja, ja, meestal wel. Jij die kop je niet terug, hoor. Ja. Hey. <laughs> Nou, dat was, dat was wel leuk, want dat, dat was uh, Veronica had in de tijd altijd van die oude schip dan, hè, van die campagnes en zo. Dan was dit er eentje van, nou leuk om we eens even terug te horen. Ik pas wel een beetje in het nostalgische sfeertje, als vinyl en zo, uh, Veronica. En, ja, ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Pas wel even. Oké, okay, nou, ja, dat was net uh, de bueno Vista Social Club. Met, uh, op gitaar, uh, tenminste op één van de gitaren... Uh, een, een, een, een, toch wel een bekende. Voor ons althans. Meneer Rye Cooter. Naja. Ja. ja, die speelde op dat album mee. Nou, gezellig. Ja, ja. Okay. Leuk is dat. Okay, gaan we gaan, we gaan uh, naar uh... Ja, Roger Waters. Ja. ja. En die staat op uh, nummer 18. Gestegen één plaatje. Dat wel. En. Uh, staat inmiddels twee weken. In, uh, in de top 50. En. Uh, stijgt dus een uh, plekje. En uh, van dat album gaan we luisteren naar, uh, denk ik wel, uh, het allerbekendste nummer... Another Brick in the Wall, part 1. Maar dan wel live, hè? Huh? <laughs> ja, live. <laughs> live. Live and kicking. <laughs> Snapshot in the family album Daddy, what else did you leave for me? Live dus niet de, de hitversie die u kent natuurlijk, maar, uh, die, nee. Nee, maar dit was gewoon part 1 en er is ook nog een part 2 en zelfs nog een part 3 en voor geloof ik ook, dit komt natuurlijk regelmatig terug, The Wall Live, Roger Waters, en uh, zijn nog aardig goed actief, hè, ook Dave Gilmer onlangs nog een nieuwe prachtige uh, album uitgebracht, Rattle Deadlock. Die staat er helaas niet meer in, geloof ik, maar... Uh, nee, die staat niet meer in, okay. uh, in de vinyl. Nou, helaas dan, we gaan naar Queen. Ja. Live at the Odeon in... Uh, de Hammersmith. Over Hammersmith, ja. Hammersmith de Hammersmith, ja. De Hammersmith Odeon. Ja, Hammersmith Odeon, yes. ja. om nee, precies te zijn. Ja, 1975 ja. ja. dat wel. Ja, heel vroeg al. Ja. Met al hele jonge... Knaapjes. Uh, uh, knaapjes, jongetjes. Ja. En uh, van dat uh, album gaan we luisteren. Live uiteraard. Keep yourself alive. Now. Was Queen. En dat uh, was live at the Hammersmith Odeon. En dat is, was in 1975. Dus dat is al een uh, aardig tijdje. geleden uh, mag je wel zeggen. Ja nou. ja. nou ja, ik ben een beetje aan het scrollen door de, de, de lijst. He. Maar, Tja, dat, uh, ja. we hebben de, het meest interessante eigenlijk wel gehad, denk ik. Zo'n beetje, ongeveer. Het, het, het meest leuke wel, Ja. ja. Oké. Okay. Nou, dan... Uh, je hebt een stukje Janesje op Ja, maar even een stukje Janesje. Helemaal goed, hoor. Ja. Die kwam ik nou net weer tegen. Die staat er nog steeds in. Pearl. Ik... Ja. ja. En je triest verhaal natuurlijk, hè. Een album dat een van de beste albums vind ik nog ja. steeds. En Postuum. En, en dat kwam dus uit nadat ze dood was gegaan. Ja. En dat album leverde dus ook gelijk de grootste hits op. Zoals Me en Bobby McGee en, uh, en uh, Mercedes Benz. En uh, we gaan uh, van uh, dat prachtige album nogmaals die hit draaien, me en Bobby McGee. Waar nou, we dat meest doen. Ja, zullen we dat doen? Ja, okay. doen we. Okay. Doen we. Komt hij? Janis Joplin. Busted flat in ben Rouge, waiting for a train, and I'm feeling near faded as my jeans.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 Was dan uh, Janis Joplin natuurlijk, met het prachtige geluid van het uh, album Pearl. 1971 kwam het uit en uh, toen, was het, uh, ja, toen was ze zelf helaas al niet meer onder ons. Ze behoort inderdaad tot die wereldberoemde groep van uh, Club van 27, hè? mensen ja. die op hun uh, 27ste aan het eindje zijn gekomen. Goed, uh, we zijn er bijna doorheen. Uh, ik ga u nog één mooi liedje laten horen van een album dat ik op Spotify ontdekte van de week. Ik weet niet of het op laat komt. Interesseert me ook niet. Uh, <laughs> nee, het interesseert me ook niet. Ik vind het gewoon mooi om u dit nog even als laatste nummer te laten horen. Een, een live registratie van een zangeres die ook alweer veel te vroeg overleden is. Niet op 27-jarige leeftijd, maar toch al uh, heel jong. Een vrouw met een ontzettende mooie stem. En uh, dat is uh, Eva Cassidy. Ja. En uh, die heeft onder andere dit nummer van Fleetwood Mac... Covered. En dat wil ik u toch nog even laten horen. Het heet Songbird. En dit is zo mooi. Nou, dan dacht u natuurlijk van wat er gebeurt er nu, maar het is helemaal stil. Ja, maar dit nummer begint gewoon heel zacht. We zijn er door. Dit was de jaren voor deze week. Met vandaag heel veel aandacht voor de finale 50. Gaan we volgende week ook doen. Plus nog een aantal albums die interessant zijn van andere media. En de week erop, de 16e december, u weet het. Dan hebben we onze Vinyl. Een top 40 van Vinyl, eindejaars top 40... over de classic albums die wij dit jaar gedraaid hebben. U kunt nog steeds stemmen. Dat kan tot en met 13 december. Dus dat kunt u nog doen en via de CFM-app. Dat is de makkelijkste manier. Verder natuurlijk uh, ook nog via www www.deveniljaren.webklik.nl .no. Goed, dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat u een beetje genoten hebt van de zeer gevarieerde muziek in dit programma. En we gaan uh, naar huis. En morgen ben ik er weer om 12 uur met de Samen met Dolly. En we hebben de 200 likes overschreden. Dus dat vinden we, zijn we trots op. Goed, nou. Tot uh, morgen dus. En uh, fijne woensdag nog.